De demonstranten op het Tahrirplein in Cairo... hebben via de Egyptische Staatstv het Belgenvel gekregen het plein te verlaten. Op het plein vond vandaag een veldslag plaats... waarbij volgens de Staatstv één dode is gevallen... en 600 mensen gewond zijn geraakt. Bij de grootschalige vechtpartijen die urenlang duurden... waren tienduizenden mensen betrokken. Algemeen wordt aangenomen dat aanhangers van Mubarak... begonnen met de gewelddadigheden. De volksopstand tegen de president kreeg ermee voor het eerst... na negen dagen een gewelddadige wending. Het leger hield zich grotendeels afzijdig bij de gevechten in Cairo. Vanochtend had de legerleiding de demonstranten gevraagd... weer aan het werk te gaan, omdat hun boodschap door het regime begrepen was. De belangrijkste Europese regeringsleiders vragen Egypte... om nu meteen hervormingen door te voeren. Het geweld tegen de betogers moet stoppen. Het Witte Huis vraagt zich af wat de rol is van het regime Mubarak... bij de gewelddadigheden van vandaag. Als het regime de hand heeft in het geweld, moet dat onmiddellijk stoppen... zei de woordvoerder van president Obama. Premier Rutte zegt dat Nederland pleit voor een ordentelijke overgangsperiode die nu moet beginnen. Hij zegt dat het aan de Egyptische bevolking is om hun toekomst te bepalen. Geert Wilders wil in zijn nieuwe proces raadsheer Tom Schalken oproepen als getuige. Schalken was destijds een van de leden van het gerechtshof... die justitie dwongen om een rechtszaak tegen Wilders te beginnen. Ook speelde Schalken een rol bij het lopen van het proces. Hij had een etentje gehad met de Arabist Hans Jansen, die in het proces door de verdediging is opgeroepen als deskundige. De rechtbank stond Wilders advocaat Moskovic niet toe... om Jansen over het etentje te horen. Moskovic accepteerde dat niet... waarop werd besloten dat het proces over moet met andere rechters. Het nieuwe proces tegen Wilders begint maandag. In Oeganda heeft iemand de moord bekend op homorechtenactivist David Kato... De man werd vanmiddag gearresteerd toen hij naar zijn vriendin ging. Volgens de politie heeft hij gezegd dat hij een persoonlijk geschil met Kato had. Het zou geen roofmoord zijn en de moord zou ook niets te maken hebben met het homoactivisme van Kato. De verdachte woonde bij Kato in huis. Kato had hem met een borgsom uit de gevangenis gekregen waar hij vast zat voor diefstal. De homoactivist werd vorige week in zijn huis doodgeslagen met een hamer. Een lokale krant had vorig jaar opgeroepen hem en andere bekende homo's in Oeganda te doden. De PVV in Noord-Brabant heeft haar verkiezingsprogramma herschreven voor verstandelijke gehandicapten. In het aangepaste programma worden de PVV-standpunten op heel eenvoudige wijze uitgelegd. Er staat bijvoorbeeld, de Partij van de Vrijheid houdt heel erg van dieren. Jij ook wel, denken wij. Daarom mag je dieren geen pijn doen en moet je goed voor ze zorgen. In de speciale versie spreekt de PVV niet over het tegengaan van islamisering en de bouw van moskeeën.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 Kees Grimbergen. Ja, vanavond in twee dingen, twee Egyptenaren over de hevige rellen van vanmiddag en vanavond op het Tahrirplein En over de teruggevonden trots van het Egyptische volk. En wat gaan we doen aan die oplopende olieprijs? Daarover praat ik met energiedeskundige Lucia van Geunst. Van Geunst, maar natuurlijk gaan we eerst terug even naar Cairo. Voor- en tegenstanders van Mubarak gaan elkaar te lijf. Zojuist was er de opdracht van de Staatstelevisie om het plein te verlaten. Daar is verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Goedenavond Hans-Jaap, het is daar nu negen uur s'avonds. Gaat het er nog steeds heftig aan toe of is er een zekere rust aan het ontstaan? Er is een zekere rust gekomen over Cairo. Je hoort het geluid van helikopters, maar voor de rest is in de plek waar ik nu ben, dat is een zijstraat uh, van dat uh, plein, uh, is het rustig geworden. De groep die er een uur geleden nog stond, is verder getrokken uh, de stad in. Uh, er zijn wel berichten van verderop in de stad dat daar nog wel uh, ongeregeldheden zijn, maar daar heb ik vanaf hier geen zicht op. Dat komt ook een beetje omdat ik voor mijn eigen veiligheid nu naar binnen ben gegaan. Ik sta nu op een balkon uit te kijken over de stad. Want het is voor uh, buitenlandse correspondenten, buitenlandse verslaggevers inmiddels ook niet heel erg veilig meer in Cairo om te werken? Nee, er zijn meerdere journalisten aangevallen. Ik ben zelf vandaag twee keer ontsnapt aan ellende. Uh, mensen waren nogal bedreigend naar mij toe en dat waren vooral Mubarak aanhangers die weinig hebben met de, op hebben met de westerse pers... En uh, ja, dan, dan ga je maar zo gauw mogelijk vandoor. Veel vragen stel ik dan, maar ik vaak niet meer. En dan, uh, dan, dan kun je uit de voeten komen. Maar uh, ja, er uh, zijn ook journalisten gewond geraakt vandaag. Ja, is het jouw indruk, laatste vraag aan jou, dat die opdracht van de staatstelevisie om het plein te verlaten ook inderdaad uh, gehoorzaam gevolgd is door het volk? Nou nee, er zijn nog steeds uh, mensen, maar het ziet er toch heel arme eigenlijk uit nog uh, in vergelijking met wat er natuurlijk uh, gisteren stond aan mensen en, en, en de afgelopen dagen. Uh, ik zei al, als we het uh, een half uur de afloop, mensen hangen er nog een beetje, maar de, de meesten zijn weg. Nou en dat, dat beeld, dat is het nog steeds. En de geruchten dat het al, uiteindelijk toch nog, dat er voor Mubarak aanhangers weer terug zouden komen om ook de rest weg te halen. Ja, dat, die gaan door de stad, maar daar wijst op dit moment nog niks op. Ik denk eerder eigenlijk ik zelf, dat, het een, uh, dat dit de nacht wordt, rust eigenlijk. En dan is het natuurlijk wel de vraag, wat gaat er morgen gebeuren? Ja, Hans-Jaap Melissen, dankjewel van de Wereldomroep. Uh, als het nodig is, kom je nog voor half negen terug. En anders horen we je in de loop van de avond uiteraard op Radio 1. En dan zitten we weer in Hilversum. Rustige plek. Met twee Egyptenaren. Oema Noor, hartelijk welkom. Dankjewel. En Emad al Shakabi. welkom. Dank u. Wel. En, uh, uh, jij woont uh, vanaf 1997 in Nederland, hè? Ja. ja. Jij bent advocaat en wat bent u? Of zal ik maar allebei jij zeggen? Ja, zeker. Wat, wat doe jij in Geen Nederland? Probleem. Uh, ik ben socioloog en ik woon hier sinds 1976. Sinds 1976. Helemaal van Nederlands? Mm, Bij... Kun je wel zeggen. Ja, de grootste delen. Vandaag veel contact gehad met familie in Egypte? Jawel, vandaag, gisteren, elke dag bijna. Ja. Uh, in Cairo wonen ze? We wonen in Cairo, maar een beetje in de buitenwijk. Dus, uh... Nou, mijn eerste vraag aan jullie. Wie, hebben jullie een beeld? Wie waren de mannen die vanmiddag op die paarden en die kamelen het plein opkwamen? Uh, Ehmat. Uh, volgens mij is dat is in de in, in tweede fase in de strijd tussen Mubarak, het regime van Mubarak en uh, het Gibbsvolk, volk, laat ik maar zo zeggen. Uh, het is hem, in de eerste fase is niet gelukt sinds 25 januari om mensen weer te onderdrukken door de politie en de veiligheid de politie. Natuurlijk, de ingrijpen van het leger... krijgt hij geen toestemming van Amerika om beroep te doen op het leger. Dan volgens mij, door de adviseurs van Mubarak... is deze scenario bedacht van laat maar de politie gewoon... Uh, als een deel van het volk die Mubarak uh, steunt en als aanhanger van Mubarak gewoon in gevecht uh, beginnen met andere gedeelten. Maar hoe zijn die mensen naar het plein gekomen? Zijn ze uh, de verhalen? Geronseld uh, vanwege geld? Zijn ze omgekocht? Zijn het uh, de, de paardrijders, de jongens die bij de piramide van Gizeh staan en die hun broodwinning verspeeld zien worden omdat er geen toeristen meer komen? Wat is het? Nou, hoe je wat, ik, ja? wat ik een uh, SMS en contacten met de familie heb begrepen, het uh, gaat om. Twee, uh, twee bronnen eigenlijk. Er zijn mensen vastgehouden... die uh, de, de, de, zeg maar de, de protesterende uh, volk... en de, de, de demonstranten hebben aangevallen. En uh, ze hebben een paar daarvan gepakt. en Ze hebben hun gefouilleerd. En ze hebben gezien dat zij werken... bij de geheime dienst van de politie van Egypte. Dat is het dat is, verhaal dat jij krijgt. Dat is dat is, een gerucht of is dat nee, een keihard feit? Nee, nee, nee, dat is een keihard feit. En dat kwam ook... Dat was te zien op CNN en, en die dingen zijn bewezen. En dat heeft ook Baraday gezegd op Al Jazeera, heb ik net vanmorgen gehoord. En een andere groep was gewoon mensen die een honderd pond krijgen. Dat is nog geen tientje of, of zeg maar 12 euro of zoiets om mee te komen demonstreren. En dat zijn ook ambtenaren binnen de overheid... Ja. En dat is, we hebben heel veel ambtenaren. Dus het is het beleid van verdelen heers. Ver Zit aan de top van dat beleid Mubarak persoonlijk? Uiteraard. Ja. Wat wil Mubarak dan aan het Egyptische volk nu laten voelen? Volgens mij heb ik Eenmaal. gezegd dat is de tweede stap... dat is een, een, gewoon een verdelen in het volk hè, door ja. de politie. En de volgende stap uh, maakt hij gewoon de, de, de toneel helemaal klaar... voor ingrijpen door het leger. Om te zeggen van ja, zie je, dat is een chaos... Uh, het is nu nodig om een beroep te doen op het leger om echt uh, zeer in te grijpen. Dat is de volgende stap. Ik vermoed dat hij na vrijdag, aanstaande de vrijdag, dat hij een opdracht geeft aan het leger om echt uh, met alle macht in te grijpen en een einde te maken aan opstand. En alle macht dat betekent ook met grof geweld? M met grof geweld. Wat, wat, denkt u daar, wat denk jij daarvan, Ema-Ema? Grof, grof geweld volgens mij gebruikt, want het was vandaag ook heel veel te zien van de uh, benzinebommen. Ja. Uh, cocktails ja. Uh, uh, en dan uh, uh, hoor ik net in het nieuws uh, dat er, uh, de overheid, de Egyptische overheid, zegt dat er maar één dode. Uh, moeten we dat nou geloven? Uh, wat mij ook nog heel erg verbaast. Is, is dat... dat dan helemaal, even een tussendoorvraag, is er dan helemaal geen spontane groep mensen die zich spontaan achter Mubarak stelt? Dat, zal niet, dat zullen niet mensen die uit hun huis komen om uh, de andere demonstranten, met de andere demonstranten te botsen. Dit zullen niet, dat zal niet gebeuren. Die spontane mensen zullen er wel zijn die graag vrede willen. Maar, eh, maar ze zeggen van nou ja, laten we vrede houden. Maar dat die gaan demonstreren tegen de demonstranten en dan zoveel oproer eh, veroorzaken en eh, benzinebommen gooien. Het Egyptisch Museum is nu meneer Mubarak aan het opofferen. Om zijn uh, uh, troon gewoon vast te houden. Maar hoe vaster dat hij uh, uh, wil krampen en uh, vasthouden aan zijn uh, troon, hoe harder zal zijn klap terug, uh, de klap zal terug zijn. Zullen we even naar een fragmentje luisteren van gisteravond. Een toespraak op het plein en dan de reactie van het volk op het Tagierplein. Ja, dit is de reactie van het volk op het plein naar de toespraak. Vertaal het maar meteen. Vertrek, vertrek, vertrek, vertrek. Zo simpel is het. Ja, het is heel duidelijk. Het is een antwoord op de toespraak van Mubarak. Alles wat je ons aanbidt op dit moment wordt gewoon afgewezen. De gewoon. eerste stap is vertrek. Met het regime, niet alleen als Mubarak, maar gewoon geheel. Met het hele regime. Gewoon vertrek. Daarna gaan wij praten met anderen. Uh, oppositieleiders, ja. maar het verhaal van dat je met ons zelf gewoon die man uh, heeft hij gisteren ook de toespraak met zoveel arrogantie gedaan... alsof hij nog uh, het, het, het uh, ongehoorzame volk nog iets, nog, gunt. iets ja. gunt. Maar hoort zo'n uh, enorm autoritaire leider... niet ook een beetje bij de historie van Egypte... als we kijken naar mensen als Sadat nee. en Nasser? Nee, nee, nee, nee, die is niet te vergelijken. Nee, wat is het verschil? Het verschil is enorm. Wat is het verschil dan? Nasser heeft ons geleerd hoe trots met de hoog verheven hoofd te lopen. En Mubarak heeft ons geleerd om het hele land te vertrekken en te verlaten. je iemand mee eens? Nee, ik ben niet mee eens. Ik ben een van de, misschien sterk als eerste in de hele geschiedenis... de grootste vijanden van Nasser. Nasser is een gemene dictator. Hij speelt alleen maar die emoties van Egyptenaren. Die valse trots. Nou, ik maak even die vergelijking omdat ook uh, uh, Nasser en Sadat... als autoritaire leiders toch ja. te boek stonden. Absoluut. Ja, okay. Absoluut. Maar, Absoluut. Nasr, maar daarover ik... verschillen deze dat twee Egyptenaren van niet. mening. Uh, nog eventjes. Herkenden jullie het Egyptische volk de afgelopen week sinds 25, sinds 25 januari? Herkenden jullie het? Is dat inderdaad het Egyptische volk zoals je het kent in opstand? Niet alleen in Cairo, maar ook in andere steden? Dit is een uitbarsting. Ik had, het, uh, ik had het al sinds anderhalf jaar verwacht. Elke vakantie dat ik naartoe ga, zeg ik van... Het uh, uh, ko kookt. Ja, het gaat barsten. W wat voelde je? Hoe voelde je dat koken? Wat, wat, wat voor symptomen waren er? Als ik in de taxi zit, ik, uh, ik krijg je een auto daar. Ik, uh, ik gebruik openbaar vervoer. En dan, dan, dan zie je het, dan hoor je het overal. De mensen zijn laaiend op, Mubarak en op het systeem en op het regime. Vanwege de armoede vooral? Armoede vooral, alles is duur, uh, kruivagens, uh, um, het land uh, is rijk en toch wordt het vernietigd. Ja. Het onderwijs was een van de beste. Wij hadden de topuniversiteiten. Ja. En nu, geen één universiteit is een topuniversiteit. Dat was in de tijd van Nazar. Nu nee, niet meer. eenmaal. jij komt ook vaak terug. Hoe vaak ga je naar Egypte? Heel vaak. Ik heb een ook een eigen advocatenkantoor in Cairo. Dus ik ben bijna... Je hebt een advocatenkantoor man... in Cairo en een in Den Haag. Ja, he? ik ben bijna iedere maand in Egypte. Bijna iedere maand ben je ja. in Egypte. Ja. Uh, heb jij dat ook waargenomen? En uh, dan wil ik inkomen uh, aan geven op yeah? wat, wat mijn zegt. En dat ben ik nog van uh, vermenen met haar. Opnieuw? Ik heb, ja, ik, ik, ik heb het vaak overal gehoord. Armoede, armoede speelt niet de grootste rol. Het speelt gewoon mee, een rol ook mee, maar... Kijk even naar wie staat achter de opstand. Dat zijn studenten, dat zijn eh, generatie van, eh, van Facebook en Twitter en internet. Ja. Dat zijn de middenklasse, echt eh, eh, eh, jonge mensen die niet door armoede lijden, maar jonge mensen die vechten voor vrijheid, die vechten voor respect, die vechten voor democratie, voor eh, eh, overdracht van de macht, voor een open samenleven. Zijn dat jouw eigen vrienden ook in Cairo? Kennis en vrienden. Dus Kennis en vrienden. Ja. Die, die, staan, die, die beantwoorden staan aan dat profiel? Ja. Ja, ja, ja, zeker. Maar ja. Nou, heb je ook familie in de delta wonen, hè? 150 kilometer boven. Ik heb, ik heb familie, familie in, de delta wonen. in de delta wonen. Noem de ja. steden eens namens eens even. Uh, Zefta. oké. Okay. Dat, dat valt tussen, tussen, tussen Tanta en, en, en, en, en, en Mahal el-Kobra. Is daar ook de opstand Mahal el-Kobra eh, el is Mubarak een van de, de grootste steden die bekend is met opstand tegen Mubarak. Ook op het ogenblik, jij krijgt berichten van familie... Nee, dat ook daar altijd. tienduizenden mensen op straat zijn. Nee, honderdduizend in Al-Mahala. Nog één vraag aan jullie. Hoe moeten we nou de berichten van vanavond duiden... waarin gezegd wordt door regeringswoordvoerders... ja, er staan pak en beet een paar honderdduizend mensen op het plein. Her en der in de steden ook. Maar er zijn tachtig miljoen Egyptenaren. Er zijn niet zoveel Egyptenaren echt in opstand tegen Mubarak. Is dat een manipulatief verhaal van de regering? Of zit er een kern van waarheid in? Oemaima? Uh, ik denk niet... Ik, ik, ik, ik denk niet dat u moet alleen naar Cairo kijken. Er nee? gebeurt okay. ook heel wat in Alexandria, in Bani Suef ja. in Suez, in uh, Port Said. Dus het is echt de wens van het hele volk, volgens mij. Dus de regeringswoordvoerder die vanavond zegt... er zijn zoveel miljoenen Egyptenaren staan achter Mubarak? Dat hoe, is hoe, helemaal niet waar. Hoe kenschat je ik, dat? Ik, dat is echt helemaal... Uh, uh, niet, niet waar, het klopt helemaal niet. Ik, en ik weet het, dus ik, in Egypte zit ik in de, in de, in, in de hele eenvoudige wijken en met de hele eenvoudige mensen te spreken. Uh, genoeg is het feit dat hij wel uh, de, het Egyptisch Museum opofferen. 7000 jaar geschiedenis voor zijn troon. Ja. Nog een korte reactie, Emma. Ik, ik had voor de voordeel met een mop. Er werd gezegd dat Mubarak ooit door een Amerikaan onder druk wordt gezet... om in echt een vrije verkiezingen te regelen. Ja. Uh, hij had gezegd van, wij gaan een broefje doen. Hij heeft gewoon een broefje gedaan binnen zijn paleis. En wat heeft hij gedaan? Rem? Een, een beroepje voor, voor vrij, vrij verkiezing. Van, van, ja. van, van, van, van, een bureautje heeft hij opgericht en tot in zijn En door zijn verbazing krijgt hij geen ene stem. En hij gaat even controleren. Zijn vrouw heeft hij niet voor hem gekozen. Zijn kinderen, <laughs> hij zelf, heeft hij niet voor zichzelf gekozen. Mubarak Egyptische, Egyptische humor in dit moment? Ja, absoluut. Mubarak is geen aanhanger van zichzelf. Laat staan dat de 80 miljoen... Nee, die willen hem zeker wegzien. Tot half negen, twee dingen... En dan gaan we naar het tweede ding. Uh, de prijs van de ruwe olie die steeg gisteren tot boven de 100 dollar. Heeft alles te maken met uh, die economische crisis van uh, 2008. Maar natuurlijk vooral met de crisis nu in Egypte. Uh, en de vraag is, wat is de oorzaak van die enorm stijgende olieprijs? Ik praat erover met Lucia van Geunst. Werkte uh, 22 jaar bij Shell in de exportatie van de oliebronnen. Is ook energiedeskundige bij onderzoeksinstituut Klingendaal. Goedenavond mevrouw van Geuns. Goedenavond. U bent veel in het Midden-Oosten geweest. Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen van vandaag en de afgelopen week? Nou. Binnen Klingendaal kijken we vooral met een, zeg maar een oliebril of met een oliemarktbril. En die onrust in Egypte geeft ook onrust en bezorgdheid op de oliemarkt. Niet zozeer omdat Egypte een, een belangrijke olieproducent is. Het, het produceert redelijk veel olie, maar vooral voor eigen behoeften. Het exporteert ja. geen olie. Maar het is een belangrijk doorvoerland. Hè. In de zin van dat een hele hoop olietankers door het Suezkanaal varen. En tegelijkertijd ook een grote oliepijplijn, doorvoeroliepijplijn van de Rode Zee naar uh, uh, uh, uh, het Mediterrane gebied uh, leidt. Ja. En, en dat gaat nog goed. Maar mocht er onrust zeg maar uh, sterker worden mocht er sabotage komen op die oliepijpleiding of blokkade van het Suezkanaal dan kan het natuurlijk mogelijk tot, uh, tot uh, nou, nog meer bezorgdheid op de oliemarkt leiden. Ja, heeft u gehoord van het uh, valse gerucht van gisteren dat het Suezkanaal gesloten zou gaan worden? Ja, ik denk niet dat de oliemarkt daar heftig op gereageerd heeft. Want maar maar hoe, komt geval... dat, hoe komt dat bericht in de wereld? Nou, ik moet zeggen dat ik dat niet precies weet. Nee. Maar ik denk dat dat uh, uh, uiteindelijk, de oliemarkt, is daar niet uh, echt maar nog bezorgder door geworden. Al met al moet je, moet je het natuurlijk wel in een groter verband zien. Kijk, ja. die olieprijs. Nee, ik, wil even nu... nog, als, ik, ga, ik ga ook naar het grotere verband toe. Maar ik wil even nog naar dat Suezkanaal toe. Want het is nu twee keer gesloten geweest, 1956 crisis, 1967 tot 1975, steeds vanwege de oorlogen tussen Egypte en Israël. En iedere keer was de blijdschap als het kanaal openging, was heel groot. Het hoofdkantoor van de Suezkanaalmaatschappij in Port Said is opnieuw in vol bedrijf, het kanaal na een sluitingsperiode van precies acht jaar weer is opengesteld voor het internationale scheepvaartverkeer. Ook de loodsen hebben hun werk hervat. Ruim een jaar is er gewerkt aan de verwijdering van wrakken en mijnen uit het kanaal. En daarmee is de reis van Europa naar het Verre Oosten... en omgekeerd bijna de helft korter geworden dan de tocht om Kaap de Goede Hoop. Nou, dat was 1975. Toen na acht jaar het kanaal weer open ging, mevrouw Van Geuns. Hm. Uh, toch nog heel even dat Suezkanaal. Als het dichtgaat, dan heeft dat een enorm effect... op de prijs van de olie in de wereld, denk ik, hè? Nou, het heeft een effect op de, op de oliestromen. Kijk, in principe kan er natuurlijk omgevaren worden, worden. En dan moet je natuurlijk weer om de kaap de goede hoop. Je praat uiteindelijk over misschien... Als je praat over het Suezkanaal alleen, dus niet over de pijpleiding, praat je op dit moment over ongeveer 1 miljoen vaten. En je moet dat zien in het grote verband van 87 miljoen vaten die er per dag wordt geproduceerd. Dus al met al is dat minder dan 2 procent. Ja, ah. minder dan 2 Samen met de pijpleiding, stel dat die ook zou worden gesaboteerd, praat je over een kleine 2,5 procent van de wereldproductie. Dus natuurlijk zal de olieprijs daar wel op reageren, maar uiteindelijk zal het wel weer kunnen worden gecompenseerd. Want dat is het grote verschil met. Met de tijd die u aanhaalde. Toen, toen ging bijna 10% zeg maar, van de wereldhandel door het Suezkanaal. Nu is dat beduidend minder. Ja. Nou, dan, wat is dan de oorzaak van die uh, in de afgelopen maanden al stijgende olieprijs? Is dat, uh, zijn dat de internationale speculanten? Nou, in eerste instantie is het, is het een kwestie van, zoals wij dat dan noemen, gewoon vraag en aanbod. Je hebt een enorme, zeg maar, stijgende vraag, met name opkomende uh, economieën, en dan ja. met name, met name natuurlijk China. Dat gaat heel sterk, heel, heel snel. Daarnaast, de wereldeconomie trekt aan. Ook de Verenigde Staten begint weer redelijk, zeg maar, meer olie te, uh, te consumeren. He, al met al kan de productie het goed bijhouden. Als je praat met OPEC en het OPEC-kartel heeft nog een flinke hoeveelheid reservecapaciteit. Dus onbenutte capaciteit om mogelijk nog een, zeg maar, een, een toename van de vraag te kunnen absorberen. Maar al met al, die, die, die vraag, die, die neemt wel enorm toe. En dat geeft uiteindelijk ook weer, ja, noem het maar lichte onrust in, in, in de oliemarkten. Daarnaast, en dat is met name het argument wat het OPEC gebruikt, van zegt: Luister eens, op, op zichzelf hebben wij genoeg productie, maar wij hebben het idee dat die olieprijs, zeg maar nu bijna zeg maar, iets over de 100 dollar, vooral ook door, uh, door speculanten uh, wordt veroorzaakt. Dus dat is een, een vorm van, uh, van uh, zeg maar, niet normale, wat ze noemen, fundamentals van ja. de oliemarkt. Dat neemt u dus zelf ook waar. U neemt waar. Dat speculanten, net als bij cacao, koffie, rijst, graan, eigenlijk alle grondstoffen in de wereld, zijn op dit moment onderwerp van speculatie door handelaren. Dat is bij ja, olie ook het geval. Daar wordt op dit moment geld mee gemaakt. Er wordt gehedged, of er wordt op futures uh, uh, zeg maar gespeculeerd. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die onrust. Hè? Want wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren in het Midden-Oosten? Gaat die olieprijs mogelijk snel omhoog? Dan willen we voor de komende drie maanden of de komende vier maanden... al een bepaalde hoeveelheid olie voor een bepaalde prijs hebben ingekocht. Dus dat is een vorm van hedging die nu wel degelijk plaatsvindt. En hedging, maar, dat moet in, maar... ik vertalen als het afdekken van risico's. Juist. Maar dat afdekken van risico's... Risico kan ook weer gebruikt worden om zodanig te speculeren dat je er zelf enorm veel beter van wordt. Zo is het. Het is handel, er wordt geld mee verdiend. Ja. Wij denken alleen niet dat dat, en dat is nou praat ik ook voornamelijk zoals OPEC praat. Wij denken niet dat, dat op dit moment echt grootschalig gebeurt. Aan de andere kant, maar u niet zoals weet het dat, niet, bijvoorbeeld... dat, dat weet je niet met die fondsen hè? hoe ze het nee. doen. Die markten zijn ondoorzichtig. Zeker. Zou je kunnen zeggen dat, de, u bent deskundige van Klingendaal... u zegt ook zeker, dat weet ik niet hoe erg gemanipuleerd wordt met die markten... zou je kunnen zeggen dat de hele wereld eigenlijk in zekere zin... een beetje slachtoffer begint te worden... van die speculatieve handel met hedgefondsen? Nou ja, in het algemeen kan ik daar geen uitspraak over doen, maar wat betreft de olie en wat betreft de oliehandel, hè, dan is dat is nog steeds een, wat noemen we het maar een, een, een, een fysieke handel in vraag en aanbod. Tegelijkertijd die papierenhandel, daar praat je eigenlijk over een papieren vat, hè, die speelt met name in, in, zeg maar in de aanloop van die hoge olieprijs in juli 2008, hè, toen was het 147 dollar. 147, dat... oh, dus we kunnen ja. nog een eentje groeien. Nou ja, we weten allemaal waar dat toe geleid heeft. Hè. Uiteindelijk heeft dat geleid ook mede hè, tot, een, tot een economische crisis. En we hebben, het heeft ook geleid weer tot een enorme afname van de vraag. En daardoor is die olieprijs ook vrij snel weer gedaald tot bijna 30 dollar. Dus al met al, het heeft een enorme yo-yo beweging gekregen. We weten allemaal dat die onrust ja. zowel voor de olieprijs... maar in het algemeen slecht is voor, voor, de, voor de wereldeconomie. Ja. Nou sprak vandaag de Tweede Kamer in Nederland over de brandstofmarkt. De stijgende benzineprijzen. Is er nou nog enige relatie tussen die benzineprijzen... die we aan de pomp betalen en die handel waar u het over heeft? Nou, het zijn eigenlijk twee verschillende onderwerpen. We praten hier in Nederland en in Europa in het algemeen ook over benzineprijzen... waar een enorme grote hoeveelheid accijns op zit en btw. Dat is als het ware het deel wat de overheden verdienen aan olieproducten. In andere landen bijvoorbeeld wordt het dus gesubsidieerd. Dan praat je over India, Indonesië, China. Daar wordt juist weer de prijs gedempt. In Amerika weten we dat die eigenlijk die hoeveelheid belandert heel dun is. Dus daar merken veelal de bewoners heel snel als de olieprijs stijgt. Hier in Europa merken we dat veel minder snel, veel minder omdat snel. er een kussen zit van, van, van, van, belastingen, uh, van belastingen. Ja, al die, al die uh, afgeroomde brandstoftaxen. Juist. Uh, uh, nou, nou zit ik hier met twee Egyptenaren. Uh, u hoorde ze net. Mensen die familie hebben in Cairo, die er veel komen. Uh, kan je op dit moment in Cairo benzine krijgen? Ik vraag het aan Emad, gast hier, advocaat in Cairo en Den Haag. Ik heb geen flauw idee. Nee? Je hebt ja. geen... Ge hoe, want de winkels zijn dicht, de banken zijn dicht. Je ziet de rijen ontstaan. Er ja. begint voedselgebrek ontstaan. Heb, heb je al iets gehoord over ja, benzine? Ja, ik heb hier uh, twee kennissen van mij. zijn journalisten van het Lachram. Ja. En uh, ze, hebben, ze kunnen helemaal geen geld van hun uh, creditcard uh, gebruiken. Dus, en als er geen geld gehaald kan worden, dan kan je ook niet naar de pomp? Daar kun je helemaal niks doen. Nee, nee, ze zitten hier in Nederland. Ze zitten hier in Nederland, oké. Okay. Maar even nu over de, over de benzine. Hoe is het daarmee in, in Egypte op het ogenblik? Weet je dat? Ik heb het daar niet over geïnformeerd. Maar Geen ik weet idee. wel dat er heel erg veel schaars. Alle, op alle punten de is het schaars. De mensen schaarste. zijn nu aan het hamsteren. Ik denk, ik denk dat het niet zo relevant op dit moment. Want de mobiliteit tussen de steden is ook nu gevaarlijk en ook zeer beperkt. Dus ik denk dat het niet zo echt, uh, dat is niet, dat is niet echt de zaak van de dag is. Dus misschien wel brood, uh, water, maar misschien uh, Oké, okay. Ga ik nog even terug naar uh, Lucia van Geuns. Uh, zijn er nou ook landen die groot voordeel hebben bij hogere olieprijzen? Echt landen waarvan de staatsinkomsten gewoon enorm stijgen? Nou kijk, OPEC natuurlijk is een uh, heel belangrijke stakeholder... als je praat over inkomsten Dat uit, zijn de samenwerkende olie olielanden, olieproducerende landen. Ja, dat is de olieproducerende landen. Olie ja, en olie noem dan eens de grote... Wat zegt u? Noem eens de grote landen die voordeel hebben bij de Nou, het met name bereik. saudi arabië is natuurlijk de grootste producent van OPEC. Hè. Die produceert het meeste olie, überhaupt het meeste olie van de wereld na nou, eigenlijk Amerika en in de Sovjet-Unie. Maar het is het grootste olie-exporterende land. Dus dat is voor een heel groot deel van de staatsinkomsten afhankelijk van, uh, van, van, van olie-winst, uh, zullen we zeggen. Daarnaast ook Irak en Iran. Hele belangrijke olieproducenten. En na, naast OPEC heb je natuurlijk Rusland en, uh, uh, ook ...grote landen zoals Amerika en Canada. Die hebben er ook belang bij. Nou ja, uiteindelijk voor hun staatsinkomsten wel degelijk. Maar als je praat over Amerika, dan praat je natuurlijk ook over een hele grote consument. Dus tegelijkertijd moeten de consumenten daar ook natuurlijk voor betalen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook de internationale oliemaatschappijen... die ook belang hebben bij een relatief hoge olieprijs... omdat die uiteindelijk niet meer kunnen produceren in daar die landen waar makkelijk olie wordt, gepro uh, wordt, uh, wordt geproduceerd. Dus die moeten naar de moeilijkere olies toe, zoals de Golf van Mexico en het diepe water... Maar dat nog wel eens wat misgaat, een hè? Ook nog. Dus het kost alleen maar heel veel geld... om, dat olie uit, om die olie uit de grond te ja. halen. En om dat economisch te maken... heb je natuurlijk wel een redelijke olieprijs nodig. Nou, Lucia van Geuns, ontzettend bedankt. Ik, ik, nog, ik ga nog even met mijn twee Egyptische gasten... hier nog één heel kort ding bespreken. De naam saoedi arabië Frans. Hoe staat Saoedi-Arabië ten opzichte van Mubarak... met al die oliedollars... Onbeperkte steun aan Mubarak. Dat is ook een, een corrupt regime en die aan de steun Mubarak, onbeperkt. Is, is uh, mijn tweede gast uit Cairo daarmee eens? Allebei corrupt. Ja? <laughs> en dat betekent dus dat Saoedi-Arabië... ...met die stijgende olieprijs van de afgelopen weken, afgelopen maanden... ...nog meer geld heeft om ook Mubarak te steunen. Absoluut. En dat is een minder florissante constatering. Ja, inderdaad. Nou, ik dank jullie wel. Uh, mijn twee uh, Egyptische gasten, uh, Umaima, Noor... Prachtige voornaam. En Emad Al sharkawi Allebei lang woonachtig in Nederland. Dank jullie wel. Lucia van Geuns ook vanuit Den Haag. Morgen is er weer een Twee Dingen van Omroep Max. Uh, een nieuwe aflevering dus. Met mijn stem weer. En mocht u de gesprekken van vanavond willen terugluisteren... dan kan dat surfen naar 2-dingen.nl. Straks bnn Today met Willemijn Veenhoven. En waar gaan jullie het over hebben, Willemijn? Hi Kees. Wij gaan het uh, uiteraard ook hebben over Egypte. We hebben daar uh, Eduard Padberg, onze man in Cairo... En die uh, beleeft spannende momenten in een hotel in uh, vlakbij het Tagierplein, waar die bijna wordt belaagd. Daar uh, vertelt hij over. En moest we ook meteen ook even om het laatste nieuws te duiden. En nog veel meer dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS journaal. Premier Rutte zal vrijdag op de Europese top in Brussel pleiten voor snelle en praktische hervormingen in Egypte. Ook is hij voorstander van een ordentelijke overdracht van de macht die onmiddellijk moet beginnen. Met beteugelen van het geweld in Egypte rust een zware verantwoordelijkheid op het regime laat Rutte weten. De PvdA vindt dat de premier een stap verder moet gaan en moet aandringen op het directe vertrek van president Mubarak. De Amerikaanse regering vraagt Mubarak nu zijn ware gezicht te tonen door ernst en vaart te maken met de beloofde hervormingen. Word voor de Gips van president Obama reageerde ook op het geweld van vandaag in Egypte. Als blijkt dat het regime achter het geweld zit, moet dat onmiddellijk stoppen, zei Gips. In Cairo vond vandaag een veldslag plaats tussen aanhangers en tegenstanders van Mubarak. Waarbij één dode viel en honderden mensen gewond raakten. De gewelddadigheden werden zo goed als zeker aangesticht door aanhangers van Mubarak. In Cairo werden ook journalisten door hen belaagd. In de Egyptische hoofdstad heerst nu een gespannen rust. En tot zover. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 2 februari, 1 over half 9. Goedenavond. Ja, we houden natuurlijk de situatie in Cairo in de gaten. En uh, je hoort zometeen van onze verslaggever daar en van Mustafa Oekbi hier het laatste nieuws daarover. In Australië is er een grote cycloon, Yasi, die zorgt voor heel veel overlast. Hoe het daar is, dat hoor je ook straks. En verder na negen uur komt schrijver Kluun vertellen over zijn nieuwe boek Haantjes. En hoe hij uh, de beginjaren uh, of eind jaren negentig heeft beleefd. En dat was een heftige tijd. En onze Joris die heeft uh, weer een schone arm. Ik heb al jarenlang een tatoeage en daar stoor ik me vreselijk aan. En ik uh, laat hem weghalen in het ziekenhuis met een laser. Weet jij dat Joris een tatoeage heeft? Ik heb dat nooit gezien. Hij, hij heeft ook nooit een t-shirt aan. Altijd een... Lange ah, mouwen heeft hij. Dat was me wel, wel... Interessant. Ja. Ja. Goed, uh, Luc, ja. Geen nieuws over Joris, wel over Australië. Straks in ranking the news, daar is dus die cycloon gaande. We mogen straks ook nog maar op vier wegen 130 gaan rijden. of Eigenlijk mag dat dan wel. En in Tesla deed een oesterman een opvallende ontdekking. En verder natuurlijk veel nieuws over Egypte... waar het vanmiddag helemaal uit de hand liep... en voor- en tegenstanders van Mubarak op de vuist gingen. Er zijn een paar tanks op elk entrant. En de tank kan niet schieten, want als ze Ah, ja, dat een idee van wie is zometeen wie is meteen meer in Ranking the, the news. Ja, en is een spookrijder, de AMW. Rijdt u op de A7 van Horen naar Den Oever, dan komt u tussen Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Is Ik herhaal, rijdt u op de A7 van horen naar Den Oever, dan komt u tussen Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Iedere dag vragen we leuke, bekende mensen wat hen zoal bezighoudt. Eerst presentator, acteur en ex danser Jan Kooijman. In Wie is de Mol is er al heel wat voorbij gekomen. Snipers, James Bond spellen en als Sylvester Stallone in Cliffhanger boven een enorme hoogte hangen. Morgen is het tijd om Indiana Jones te spelen. De paard en to the rescue. Hashtag Wie is de Mol. En PvdA Tweede Kamerlid Hero Brinkman. Alles Steun. ...voor het volk dat vecht voor zijn vrijheid in Egypte. Maar wat dan? Zal via democratische verkiezingen uiteindelijk ook echte de democratische partijen aan de macht komen? Of krijgen we toch een vreselijk regime van de moslimbroederschap? En modeontwerper Hans Ubbing? Als enthousiasteling begin je aan het ontwerpen van een collectie. Je hebt geen idee dat dat jaren later dagen met vergaderen inhoudt. Allerlei zaken waar je helemaal niet mee bezig wil zijn. Wat ben ik blij dat ik volgende week, maandag, alweer mag beginnen aan de zomercollectie van 2012. En Peter van der Forst, speelt in een Hollywoodfilm. Wat hij gaat doen, dat vertelt hij zo meteen. Maar eerst, Peter, wat heb jij vandaag gedaan? Uh, ik heb vandaag op kantoor bij Forst Media gezeten, waar we een vergaderd hebben over een nieuw project. Wat, waar we een pilot van gaan maken. En ik heb de tweede aflevering van Vicky Stachana ingesproken. Ja, en zo meteen meer van Peter. <middels> Maar eerst het sportnieuws. Goedenavond, Robert Meder. Goedenavond. Het conflict tussen Bayern München en de KNVB is opgelost. De twee partijen lagen sinds afgelopen zomer in de clinch... omdat Anja Robben geblesseerd terugkeerde van het WK. De partijen blijven het principieel oneens... maar er is afgesproken dat Oranje en Bayern op 22 mei volgend jaar... een oefenwedstrijd spelen tegen elkaar. De directeur betaalt voetbal Bert van Oostveen. Ik vind het vooral een praktische oplossing. Ja, eh, nogmaals, je kunt het heel principieel blijven bekijken. Maar dan waren we jaren verder geweest. Eh, los daarvan denk ik ook nog eens dat we in de voorbereiding richting het EK. een hartstikke leuke oefenwedstrijd hebben. Dus ja, eh, Bayern München tegen het Nederlands elftal in München. Ja, dat lijkt me een hartstikke leuke wedstrijd. En oud-Olympisch kampioen Ian Thorpe keert terug in het zwembad. De 28-jarige Australiër heeft na lang wikken en wegen besloten om toch maar weer te gaan zwemmen.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 dus nog een tijd Thorpe hoopt nog één keer te kunnen schitteren... op de komende Olympische Spelen, die van 2012 in Londen. Thorpe won in het verleden al vijf Olympische titels. Hij was toen de grote rivaal van Pieter van der Hogeband. En die begrijpt wel waarom de Australiër weer wil gaan zwemmen. Zijn leven daar in Australië... hij ging niet voor Hij had hij ook een huis in Los Angeles. Het was erg hectisch. Dus ik snapte wel dat hij mentaal...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 En marathon schaatser Gary Heckman heeft uh, op de uh, Oostenrijkse Waisenzee... de open Nederlandse titel op natuurreis uh, veroverd. Hij was de snelste in de sprint van een kopgroep van 30 man. In de race over 100 kilometer finishte Christian Groeneveld als tweede... en Carlo Timmerman als derde. Bij de vrouwen ging de titel naar Mariska uh, Huisman. Maria Sterk werd tweede en Danielle Beckerink eindigde in de race... over 70 kilometer als derde. Tot slot, de Nederlandse tennissers zijn goed begonnen aan het toernooi... in groep 1 van de Europees-Afrikaanse zone van de Fed Cup. Oranje versloeg. In het Israëlische Eilat het sterke geachte Roemenië. De zegen stond dan na twee enkelspelen vast. Michele Kruijtschek won in twee sets van Nicolescu. En Arashka Rus was in twee sets te sec voor het Dol Dat was het. Dankjewel, Robert. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, het is nog steeds uh, nou ja, chaos. Is misschien wat overdreven, maar het is nog steeds druk op het Tagierplein in Egypte. En journalist Eduard Padberg is daar. Eduard, goedenavond. Goedenavond. Jij kijkt vanuit een hotel uit op het plein. Wat, wat gebeurt er nu nog? Ja, nou we zitten nu een beetje in de, in de stilte voor de storm. Het is, uh, het is de hele dag dus. Uh, we hebben ongelooflijk grote gevechten gezien. Ja. En uh, die zijn nu even gestopt. En het plein wordt op dit moment omsingeld door ambulances. Uh, wat natuurlijk heel onheilspellend is, want he, dan zag je er dus vanuit dat ze verwachten dat er uh, nu heel veel gewonden gaan vallen. Mm -hmm. uh, omdat uh, het ministerie van, van Binnenlandse Zaken uh, toch heeft besloten het, het plein te gaan schoonvegen. Zoals zij dat uh, mooi verwoorden. Ja, maar ik proef uit jouw ja. woorden dat jij zegt, het is wachten tot het weer losgaat eigenlijk. Nou ja, het is, het is, het is echt Zes uur lang keihard vechten geweest. Mm -hmm. uh, van van alle, alle kanten, alle invalswegen van het Agierplein. Uh, is er dus gevecht tussen pro- en, en, en, en, en, en anti-Mubarak uh, supporters. En dat is dat, dat dus hard tegen hard gegaan. Molotov yeah. cocktails, stenen, knuppels. Uh, er is echt keihard geknokt de hele dag. Um, de demonstranten hebben op een of andere manier stand weten te houden. Ja. Uh, het leger heeft zich, heeft zich eigenlijk afzijde gehouden. Uh, hebben bijna niets gedaan om, om, om de groepen uit elkaar te, te houden. Um, wat natuurlijk wel, wel teleurstellend is. En zeker nu ook, uh, is het wachten dus op, op, op, op, op wie dan die, die schoonmaakactie uh, gaat doen. En dat zal dan, wat moet eigenlijk wel, het leger zijn. Ja. Ja, wat, wat, wat, wat denk jij dat er gaat gebeuren dan straks? Ik ben bang dat, uh, dat uh, een hele grote militaire actie zal worden ondernomen. Um, ik, ik, ik kijk nu op de weg. Er komen nu tientallen nog meer ambulances komen erbij. Um, dat, dat, dat, dat kan niet anders zijn dan dat, dat, dat ze dus gewonden vallen. En, en er is op dit moment maar, maar één partij die het klein zou kunnen schoonvegen. Want ze hebben alles geprobeerd. Ze hebben ze, politie hebben ze de afgelopen dagen meegevochten. Ja. En nu hebben ze hun, hun supporters op ze afgestuurd. Ge, en uh, alleen het leger is, is nog over. Dus jij verwacht eigenlijk, nou ja, dat wordt een, een gewelddadig optreden en daarom staan al die ambulances er. Ja, ik verwacht het eigenlijk wel, want de demonstranten uh, die, die, uh, die lijken nergens heen te gaan. Hoeveel, hoeveel, hoe dus. druk is het daar nog, schat jij in? Hoeveel mensen? Nou, 50.000? Behoorlijk druk nog. Ja. Behoorlijk druk, ja. Ze zijn, wel, uh, ze zijn verdeeld uh, over alle verschillende uh, toegangswegen. Waar ze dus uh, barricades hebben opgeworpen. En, en, en, en, en ook menselijke barricades. Waar ze, mm. waar ze dus met, met uh, enkele duizend man sterk de, de, de uitvalswegen uh, beschermen. Maar verwacht jij dat het leger gaat ingrijpen? Uh, ja, ik hoop het niet, maar ik, uh, er is niemand anders die, die een, een, een dergelijke uh, uh, schoonmaakactie uh, kan doen. Dus ja. wie anders? Nou ja, de, de, ja. de, de, de politie, de oproerpolitie? Nee, die hebben, die hebben allang klop gekregen. Ja. Iedereen anders heeft klop gekregen van de demonstranten. En vandaag was het, was het echt was het heel spannend, want het waren zware, zware gevechten. Met, met Hele grote groepen uh, de, uh, demonstranten aan, aan, aan, aan beide zijden. Ja. Um, maar de, de, de anti-Mubarak-demonstranten uh, uh, hebben, hebben stand gehouden en staan er nog steeds. Zij zijn, ze bezetten het plein nog steeds. En de, de, de, de, de, de pro-Mubarak-demonstranten um, die, die zijn eigenlijk verdwenen. Ja. Wat, wat ook geen goed teken is. Zometeen praten we hier in de studio nog even door met Moestaf Oebi daarover. Eventjes nog uh, tot slot, Eduard. Jij, ja. het was eventjes een gevaarlijke situatie vandaag met jou. Jij stond op het uh, plein. Ja. Uh, jij stond op het plein vandaag plein, ja. en op een gegeven moment uh, moest je vluchten, eigenlijk, hè? Ja, en, en, en er was nergens meer om, om me heen te vluchten. Want van alle kanten werd gevochten het stenen, over ook om me heen. Mm -hmm. um, de, de, de, op, op een gegeven moment werden uh, groepen vrouwen en kinderen uh, geëvacueerd. En um, ik, ik heb dezelfde, dezelfde route genomen, want het, het werd inderdaad ongelooflijk gevaarlijk. En toen ben je in een hotel ingevlucht, maar ook daar was het niet helemaal veilig. Nee, want de, het, het hotel, wat die me ook aanvankelijk helemaal niet, niet wilde binnenlaten... Uh, werd op een gegeven moment ook uh, bestormd door vluchtende uh, um, ja, uh, promo-barak-supporters... Mm -hmm. die ook uh, de nodige schade hebben aangericht. Het is een heel groot hotel, dus in zoverre is het is, is het niet uh, liepen hier geen, geen direct gevaar. Maar het, het was al een hele dreigende situatie, het is eigenlijk de hele dag al... Een hele dreigende situatie. Ja, want die pro-Mubarak-supporters zijn niet zo heel erg happig... denk ik, op Westerse journalisten die uh, verslag hiervan doen. Precies, precies. Ja. Er zijn uh, heel, veel, heel veel collega's vandaag uh, die, zich, die zich aan het... Ik, ik, ik zat in het, in het uh, anti-Mubarak-kamp, dus op het ja. plein zelf. Maar de journalisten die aan de andere kant uh, uh, uh, zaten zijn uh, mishandeld, hun camera's zijn vernield, uh, er zijn heel veel gevallen van, van, van geweld tegen journalisten. Uh, ik heb het zelf gisteren ook, er, ook ervaren toen ik op een veel kleinere uh, pro-Mubarak-democratie was te zien. Mm -hmm. Alle buitenlanders eigenlijk als, als, als pionnen en yeah. um, ze geven Europa de, de schuld van, van, van, van deze hele yeah. onrust. Nou, Eduard, doe voorzichtig. Daar in het hotel uh, blijf binnen, zou ik zeggen, voorlopig. Sorry. En uh, we spreken jou later nog eventjes. Eduard Patberg vanuit Cairo. Dankjewel. Hier in de studio, uh, Midden-Oosten nos uh, deskundige, Moesten we ook bij. Je hoort net wat Eduard zegt, hè? Want hij, hij denkt, het leger gaat het plein schoonvegen. Er zijn nog ongeveer 50.000 demonstranten. Hoe schat jij dat in? Nee, ik denk dat nu het, laat ik zeggen, de endgame uh, is begonnen. Uh, tussen het regime en de demonstranten. Het regime heeft duidelijk... Laten zien dat, uh, dat het klaar moet zijn. We hebben eerst de toespraak gisteren van Mubarak gehoord, waarin hij zei van nou ik blijf tot september en daarna komt er een mm -hmm. zeg maar een soort uh, uh, overgang, althans een stabiele uh, machtsoverdracht. En wat we vandaag hebben gezien was natuurlijk het antwoord op, uh, uh, op die anti-Mubarak-demonstratie. Dit was van tevoren gecoördineerd, uh, dat hebben we vandaag ja. heel duidelijk kunnen zien. En wat, me, wat ik verwacht is, uh, het leger heeft ook vandaag in een verklaring gezegd, uh, het is klaar, uh, de plein moet iedereen verlaten moet weg, worden, ja. iedereen moet naar huis. Ja. Um, of het leger keihard zal uh, toeslaan, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, want dat is niet de rol van het leger. En de rol van het leger heeft het niet toe, was tot nu toe juist uh, Ze zijn zogenaamd, geweest, toch, zogenaamd neutraal, uh, ja. hoewel wel heel duidelijk met, met het regime samenspannen? Uh, Um, uh, denk ik dat dat leger niet zo massaal. Die, dat plein, maar het is, het is voorbij. Ik denk dat het nu... Uh, de diehards blijven natuurlijk uh, op dat Tahir-plein. Dat zijn ja. mensen die echt door willen zitten. Die willen dat het regime valt. En, maar je ziet nu ook dat door die confrontatie vandaag... heel veel mensen bang zijn geworden. Maar ja, als, als Eduard zegt van ja, het stroomt vol met steeds meer en meer ambulances, dan, ja, dan denk ik dat zal dan toch misschien niet zo heel vreedzaam verlopen. Ja, nou ja, goed, dat is vooral ook afhankelijk van hoe die, uh, die betogers gaan reageren op, uh, op de aanwezigheid van zoveel militairen. Uh, maar um, uh, ik denk dat de belangrijkste dag, dat wordt weer vrijdag. Want dan worden weer veel mensen verwacht die willen nog, nog het laatste uh, actie ondernemen tegen het regime. En uh, dan, is het, dan is het ook inderdaad afgelopen. En ja. het kan, het, in dat geval kan het er keihard aan toe gaan. En dan is het nog steeds vertrekdag voor Mubarak. Absoluut. Ja. Uh, even, um, uh, ik, ik zat een beetje op jouw Twitter te kijken... en um, daar schreef jij uh, niet zo lang geleden van... de VS laten nu Mubarak als een baksteen vallen. Maar dat heeft Obama nog niet zo heel duidelijk gezegd. Nou, hij heeft, uh, ja, je zag steeds Mubarak bewegen richting... Mubarak. Of, uh, Obama, ja. oh, sorry, Obama zei in eerste instantie van... We willen een, een, een rustige overdracht. En um, Mubarak moet haast maken met allerlei hervormingen. Maar vandaag zei hij van... Ja, die veranderingen moeten wel vandaag plaatsvinden. En met die, andere, met, met die nadruk op vandaag en nu... Um, geeft heel duidelijk aan dat de Amerikanen eigenlijk... Mubarak ook een beetje zat zijn. Ja. En datgene wat er vandaag is gebeurd... Uh, die confrontatie, dat vinden de Amerikanen niet echt leuk. En nee. ook de, uh, dat, ge, dat, dat heeft ze hen ook door realiseren hoe repressief dat regime van Mubarak is. Maar wat betekent dat? Want Cameron heeft zich ook uh, van Engeland al vrij heftig daarover uitgelaten. Ban Ki-moon ook wel. Internationaal wordt Mubarak steeds geïsoleerder. Uh, uh, hij komt steeds geïsoleerd te staan. Alleen denk ik dat Mubarak daar niet veel uh, zich van aantrekt. Want hij gaat weg. En hij wil zonder, al te veel, zonder niet al te veel gezichtsverlies verdwijnen. En dat is ook de reden waarom hij nu de confrontaties... Hij wil niet meteen nu vertrekken. Kortom, hij blijft. Uh, ondanks wat het wat buitenland vindt. En uh, uh, nou ja, goed, het laatste woord is nog niet over gezegd. En voorlopig ja. wordt deze, ja, uh, uh, blijft zoveel Mubarak als, uh, als de demonstranten in een soort passtelling tegenover elkaar. En ik denk alleen dat Mubarak voorlopig deze eerste fase van de strijd heeft gewonnen. Le Overleef jij het allemaal nog een beetje, Moestva? Nou, je slaapt weinig, denk ik. Ik slaap, ik slaap weinig, maar het zijn ja. wel interessante tijden. Het zijn absoluut interessante tijden. En we gaan jou deze week ongetwijfeld nog heel veel horen. Dank je wel.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 Is Radio 1 BNN Today. Peter van der Vorst die ontmoette al grote sterren zoals uh, Tom Hanks, Sandra Bullock, John Legend en Whoopi Goldberg voor zijn programma Van der Vorst ziet sterren. Maar vanaf nu is Peter ook zelf een echte ster, want hij heeft een, een huisrol te pakken in een Hollywoodfilm. Peter van der Vorst, goedenavond. Goedenavond, meneer. Nou, vertel maar, wat is dat ja, voor rol? Nou, het, het stelt eigenlijk helemaal geen reet voor. <laughs> Oh, ik had op mijn Twitter gezet twee weken geleden, of een paar weken geleden, uh, dat ik inderdaad uh, een, uh, een rol in een echte Hollywood productie had gekregen. En dat ik er nog niks over mocht zeggen. Nou, beide dingen klopt. Het is een rol in een Hollywood productie. <laughs> maar het is gewoon de, de Nederlandse stem in uh, een, een, een nieuwe animatiefilm die rond pas uitkomt. <laughs> ik ga een piepkuiken spelen. En je speelt een piepkuiken. Ja. Ja. Goh, waarom komen ze dan bij jou uit? Vraag ja, mij. dat voelde ik me ook af. Het oh. <laughs> is een beetje naïef, Piet Kuiken. Ja, Eigenlijk ja. naïef. Ja. Ja. Ja. Sterk een sterk, ja. sterk staat denk ik. Ja, dan maar. denk, ook, denk <laughs> ik ook. Maar wat, wat moet je doen? Een beetje in de rond te piepen. Nou, nee, het beestje het, het, het, heeft wel tekst. Ik weet nog niet eens hoeveel, okay. ik weet dat het een klein rolletje is. Ik ben er volgens mij een ochtend mee kwijt, ja. om op mijn naam wel in te spreken. Maar ik vind het eigenlijk grappig. Oh. Ik, ik word wel eens een boulevard geroepen, dat, want uh, al mijn collega's die hadden dat al een paar keer gedaan. Maar ik wil ook wel een keer. Ja. En uh, ik weet niet of het daardoor komt, maar ik werd ineens gebeld uh, een paar maanden terug. En die film heet Hop, hè? zei je? De film met Hop, inderdaad, Het gaat over de paashaas die uh, een zoon heeft, uh, ook een, een haas, maar die heeft geen zin om de, de nieuwe paashaas te worden. En dan is er een, een kuiker die denkt, ah, ik word de, de nieuwe paashaas. En ik ben dan weer een soort hulpje van dat kuiker, die uh, uh, steeds heel eigenwijs gaat doen. Ja, dat klinkt toch wel heel leuk. Ja, dat nee, ja. is echt ja. leuk hoor. Ja. <laughs> ja. Even, even dan wat serieuzere zaken. Je komt net terug uit Amerika, want je zit uh, midden in de afrondingsfase van een nieuw seizoen van, uh, van de Forsyth nou, niet Ja, we zijn aan het opstarten juist. We zijn net begonnen. Oh, je bent net begonnen? Nou, ja, ja, we goed. gaan uh, eind maart beginnen met uitzenden en we, okay. zullen, we, we proberen de onderwerpen redelijk actueel te houden. Even een kleine compilatie van uh, wat eerdere seizoenen van de Forsyth Style: Peter van der Fort, Yeah, you googled me. Did you sign for Tottenham yesterday? Yes. No, it was Rafael. Ja, nee, maar dat gaat dan niet met tong hoor. <lacht> <lacht> ben nou gek? So, Julia Roberts is back. Well, I just have a movie. <lacht> a great movie, thank you very much. Thank you. Okay. Ja, niet bepaald minst hè. Julia Roberts, Caries van Houten, Robbie Williams. Ja, ja. Dat is een rijtje. En dan willen we natuurlijk weten wat worden die nieuwe sterren. Ja, maar dat ga ik nog even niet zeggen. <lacht> ja, maar je kan wel vast een tipje van de sluier? Nee, nee, nee, nee, nee, want we zijn echt net begonnen en ik wil gewoon uh, die namen nog een beetje droog houden. Maar Met, e even uh, groot? Groter? Minder groot? Uh, nou, ik ben echt net gisteren teruggekomen uit Los Angeles en dat, dat zijn best twee grote filmsterren weer. Hmm. Hmm. Hmm, Interessant. Maar het gaat om een film die ook pas in april uitkomt, dus dan zul je ook pas dat uh, interview gaan zien. En uh, vanaf wanneer begint het weer van de Voorzitsterren? 25 maart. 25 maart. Goed, Nou, dan willen we je tegen die tijd graag wat uitgebreider spreken... als je wat meer daarover ja, kan dan, vertellen. Ja, dan uiteraard wel. Ja, dat ja. is het alleen maar leuk. Peter van der Forst, dank. Succes okay, met alles. Tot avond. Dankjewel, doeg. Dit is Radio 1. BNM Today. Ja, we volgen de onrust in Egypte ook online. Even een update vanaf het web. Um, Harald Doornbos van de GPD die twittert dat hij het gek vindt... dat iedereen op straat nu tegen hem zegt dat Mubarak goed is. Terwijl iedereen gisteren nog zei dat Mubarak slecht is. Ivan um, Hill van Al Jazeera die laat online weten... dat de tegenstanders van Mubarak nog steeds de leus... Irhal, Irhal roepen. en Dat betekent ga weg, ga weg. En verslaggever Craig Kalstrom laat op Twitter weten dat hij een paar minuten geleden... Uh, net dus een aantal salvo's van automatische geweren hoorde vlakbij het Tagrierplein. Nou, zo blijven we ook de situatie online in de gaten houden. Meer nieuws hoor je zometeen. Nu de dag van Joris Kreugel. Toen ik een jaar of dertien was, zag ik op de Duitse televisie hoe je een tatoeage moest maken...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 En uh, filmpjes van Joris die maakt hij elke dag zeer de moeite waard te zien op onze site bnntoday.nl. Uh, zometeen een tweede uur BNN-today